Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Toegevraagd Dat deed hij omdat de rechtbank geen onderzoek instelt... naar eventuele mijneed door getuige Bertus Hendricks. Volgens de advocaat Loog Hendricks over de precieze reden... om Arabist Hans Jansen uit te nodigen. Voor een etentje met rechter Tom Schalken. Hendricks zei op de zitting dat de Arabist was uitgenodigd... om te discussiëren over de islam. Hij zou eerder in een krant hebben gezegd dat Jansen was gevraagd... omdat hij een getuigendeskundige was in de zaak Wilders. Het aantal asielaanvragen is vorig jaar opnieuw gedaald. Vorig jaar vroegen ruim 15.000 mensen asiel aan in Nederland. Zo'n duizend minder dan het jaar ervoor. Bijna de helft van de asielaanvragen werd toegewezen, blijkt uit cijfers van minister Leers. Verder waren er minder aanvragen voor gezinshereniging of gezinsvorming. De politie treedt hard op tegen mensen die zich vreemd gedragen in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Er werden zaterdag zes mensen doodgeschoten.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 De politie heeft een jongen van 11 jaar opgepakt voor het sturen van dreigmails naar een school in Heemskerk. De inhoud van de mails was voor de school reden om vandaag en gisteren dicht te blijven. De directie wilde naar de gebeurtenissen in Alfa aan de Rijn geen risico nemen. De politie van Heemskerk heeft de afzender van de e-mails kunnen achterhalen. Dat bleek dus de 11-jarige jongen te zijn. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht kans op vorst aan de grond. Morgen in het noorden bewolkt in het zuiden zonnig. Maximum temperatuur 18 graden.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 Mergens,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 To the club, everything's alright. Oh, no one to answer to, no one is gonna argue, no. And since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free. Yeah, told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah, now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm over. So sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades, to cover up my eyes. I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight. I'm in solo, I'm riding solo. I'm riding solo, I'm riding solo, solo. I'm feeling like a star. Good, oh, stop playing misunderstood Third Back in the game, who knew I would Oh, so fly, time I spread my wings Loving myself makes me wanna sing Oh, oh yeah Yeah, yeah, yeah, yeah oh. Told me get my shit together Now I got my shit together Yeah, now I made it through the weather Better days are gonna get I think I'm stressed no more I'm putting on my shakes to cover up my eyes I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo I'm riding solo, solo I'm like solo van uh, hoe heet die ook alweer? Jason Jeroeroeroe. Klopt. En als het goed is, hebben we aan de lijn onze vaste voetbalgast Mark van Rijsbijk. -Bij er? Ja, zeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Prima. Mooi, mooi. Um, ja, de Erevisianalen zijn aan uh, Klopt. Ajax heeft de uh, OO verlengd. Dat is het laatste nieuws. Ja, klopt. Vind je het een goede set? Ja, kijk, zeker omdat hij zich wel goed kan schikken volgens mij in de rol die hij nu heeft. Dat is uh, in principe gewoon een tweede keuze achter uh, al de wereld en Vertongen. Mm -hmm. En uh, dat is het wel goed, want het is natuurlijk, blijft natuurlijk een hele jonge ploeg. Ja. Uh, en als je een speler hebt die ervaring heeft en die bereid is om die andere jongens wat te leren... ...en ook niet klaagt als hij dan veel op de bank zit, dan lijkt dat alleen maar een goede zaak. En uh, de, de twee, ja, best wel grote nederlaag van PSV 22 dat is toch ook wel even een klap voor hen hè? Ja, nee, dat klopt. Dus, uh, ik bedoel, het was uiteindelijk wel verwacht dat ze uitgeschakeld zouden worden, maar ja, uh -huh. ik, was, ik was zelf bij FC Twente gisteren. Dan zie je wel dat Villarreal is gewoon te goed en ik denk dat Benfica uiteindelijk ook gewoon uh, uh, net iets te goed is op dit moment van PSV. En dat komt ook omdat PSV niet in de beste fase van het seizoen zit. Als PSV uh -huh. top is, dan zouden ze wel kunnen winnen van uh, Benfica. Maar op dit moment niet. Zeker niet, als was ook nog Toyvonen missen, berguitvorm, reis gelanceerd. Ja. Dan, uh, dan, is dat een, dan is dat wat te veel. Een top PSV met iedereen fit kan echt wel winnen van Benfica, maar zo in de huidige vorm is dat uh, dus niet mogelijk. Het ook, zal het ook uh, nou, overkomen als een klap weer? Want vorige week speelden al beide ploegen gelijk. Ja, ik denk dat ik, vorige week heeft ze denk ik wel een rol gespeeld. Ze al, uh, speelden allebei uit in Europa en vervolgens een relatief makkelijke thuiswedstrijd. spelen ze gelijk. Onverwacht toch eigenlijk. Mm -hmm. En ja, deze week, ik bedoel, het was al duidelijk dat de uitgeschakeld zouden worden eigenlijk allebei. Dus mm -hmm. ik verwacht niet dat dat voor komend weekend veel van invloed is. Uh, belangrijk is dat PSV gewoon een hele moeilijke wedstrijd heeft uit de Heracles. Waarvan ik niet verwacht dat ze die gaan winnen. En ik denk dat Twente wel gaat winnen, maar goed, uit bij de Graafschap. En ze missen ook nog een Theo Jansen, dat is ook niet makkelijk. Nou, nee, dat klopt. Um, wat denk je, wie wordt de kampioen? Ja, wie gaat het, ma wie gaat het doen dit jaar? Ik hoop Arjen. Nee. Ja, ik denk dat uh, het uiteindelijk gaat tussen Twente en Ajax. Ik denk dat PSV als eerste afhaakt door het zware programma. En het feit dat het van moment niet loopt bij PSV. Mm -hmm. niet, uh, al wat tegen Heerenveen uh, gedeeld in de wedstrijd. dat tegen Fika best goed was. Ja. Denk ik toch dat zij het niet... Uh, als eerste afhaken als het ware, En dat is op de laatste speeldag. Het gaat tussen Ajax en Twente. En dan is het een beetje afhankelijk van of Twente nog met een voorsprong naar Amsterdam gaat of niet. Ja. Uh, want als Twente aan een gelijkspel genoeg heeft. Dan zal het wel Twente worden denk ik. Maar als mm -hmm. Twente daar moet winnen dan... Uh, ...dan wordt het Ajax. Dus de komende weken zijn gewoon heel bepalend. Ja. Er zit, ze hebben allemaal nog moeilijke uitwedstrijden, want als je kijkt naar het programma... ...dan zegt iedereen dat Ajax een makkelijk programma heeft... ...maar die moeten dus nog uit naar NEC dit weekend en ook nog uit naar Heerenveen. Ja, dat is allemaal lastig. En, en ADO. Ja, kunnen, ja nou, en uh, naar ADO is Twente. ADO, ja. Twente en uh, Twente is dus ook bij de graadgap. Dus mm -hmm. Ze hebben alle drie echt nog moeilijke uitwedstrijden. En Als je die uitwedstrijd gaan daar zeker nog punten worden verspild... Mm -hmm. Dus het wordt inderdaad heel, heel interessant en het zal vermoedigd toch wel tot de laatste speeldag spannend blijven. Het is toch wel een voordeel van de Eredivisie, hè? Dat het altijd spannend is aan het eind. Ja, dat is wel, je ziet toch wel uh, een aantal competities waarin dat uh, al een stuk minder is. Ik bedoel, Dortmund uh -huh. want een de kampioen in Duitsland. En het is nu echt al een paar jaar zo dat het uh, op de laatste speeldag uh, moet gebeuren. En dan verschuift er nog wel eens wat. En vorig seizoen 20 was het natuurlijk ook pas uh, op de ja. laatste speeldag duidelijk dat ze kampioen werden. Nu heb je ook nog eens een hele mooie uh, heel mooi competitieslot... Het uh, laatste heb je hebt bijvoorbeeld ook nog Utrecht AZ straks. En ja. Een mooie wedstrijd waarbij het ook weer gaat. Waarschijnlijk die wordt de vierde of achtste. Ja, het wordt wel weer spannend dit jaar. Dat is wel wel leuk. Het wordt echt een hele mooie, mooie, hele mooie slotdag. En, en tot aan die slotdag, want je hebt dit weekend naar nou, Herakles, PSV, NECA, ik zeg de Graafschap Twente. Ja. Al, al die hele interessante wedstrijden. Heb je ook nog eens ADO AZ of AZ-ADO. Ja. Dus het is echt. Uh, en, en, en het lijkt spannend, dus dat is wel mooi. Ja, dat, uh, dat houdt wel leuk. Ja, en A over ADO gesproken, dat is toch wel echt de verrassing van dit jaar, hè? Nummer 4 op dit moment. Ja, klopt. Het, het was een beetje een strijd met FC Groningen, wat nou de grootste verrassing was, maar uiteindelijk, als je ziet, waar ADO van tevoren was ingeschat, uh -huh. en waar ze nu staan, is, is dat zonder twijfel de knapste prestatie, uh, ja. de grootste verrassing. Ze ja, van... uh, dus hebben wel een heel zwaar programma, ze hebben dus nu aanzet ze spelen ook nog tegen Twente en Groningen, dus dat is wel heel pittig, maar... Ja, ze hebben een goede proeg. Ik was afgelopen weekend bij Ado tegen Vitesse. Toen speelden ze helemaal niet zo goed, maar wonnen ze toch. Ja, klopt. Ze misten ook voor Hoek. Ik, ja, ik, ben, ik ben erg benieuwd. Hè. Dit weekend gaan we het heel duidelijk maken. Wie verliest er van de titelkandidaten? Want ik kan me haast niet voorstellen dat ze alle drie winnen. Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Er gaat één van iedereen, die drie echt wel punten laten liggen. Nou, AZ Ado maakt weer een hoop duidelijk voor plek 4. Uh, ja. en, en plek 8 heb ik ook weer een hoop. Want Utrecht staat weer maar één punt voor. ...op de concurrentie. Feyenoord kan er misschien weer dichterbij komen dit weekend. Dus er wordt... Uh, de, de, de, ...de dit weekend wordt er een hele hoop duidelijk, maar de, de spanning zal zeker niet verdwijnen, denk ik zo. Ajax ah, zou maar nummer 1 kunnen zijn hè, dit, na dit weekend, toch? Uh, yeah. ...ja, nou, ja. nou ja, als, ja. Het kan allemaal, uiteraard. Maar goed, dan moet het wel allemaal meezitten. Dan moeten we inderdaad... Uh, ...NTSV 22 uh, niet winnen. Ja, maar dat, dat, uh, dat lijkt me on, ja, ...niet haalbaar, ja, ik denk ik. Nee, ik bedoel. Ze kunnen koploper zijn, maar ik denk dat zij al lang blij zijn. Als zij winnen. Wat voor Ajax het beste zou zijn, dan zou je gewoon de laatste speeldag thuis tegen Twente af kunnen maken. Als zij dan winnen, dat ze dan zeker kampioen zijn. Daar gaat het om. Je hoeft, het gaat om Ajax heeft dan waarschijnlijk over twee speelronden bovenaan gestaan het hele seizoen. Ja. ja, als je naar 34 wedstrijden bovenaan staat, ja dat is te, Dat, ja, dat het is het mooiste. Of ze ja, of ze nu bovenaan staan, of na deze ronde, of naar 32 ronden, dat maakt niet uit. Nee. Als zij de laatste speelder, als Twente op bezoek komt... ...aan winst genoeg hebben om kampioen te worden... ...en de PSV dan dus ook al weg is... ...en van, dat, is, dat is het doel van Ajax. Oh, um, ja, Tot slot, wat is jouw voorspelling? Wie, wie gaat het doen dit jaar? Ja, ik zei net al, het wordt Twente of Ajax... ...en het hangt er echt vanaf. ...als Twente daar nog één punt voorsprong heeft... ...en we zijn een gelijkspel genoeg heeft... ...dan denk ik dat het Twente wordt. Maar het, het, het, het, het, ik vind het heel moeilijk te voorspellen. Ik bedoel... Uh... Ja, het gaat dus eigenlijk en Twente en dat hangt echt mm -hmm. vanaf hoe dat, hoe dat de komende drie speelrondes uh, eruit gaat zien. Het uh, en en enige wat ik op dit moment echt durf te voorspellen is dat PSV niet wordt eigenlijk. Maar voorlopig uh, ik heb ik heel lang geroepen dat, ze, dat zij juist wel zouden worden. Dus, het blijft ik, altijd spannend. Het zou zo de PSV ja. ook nog kunnen worden dit jaar. Ja, nou ja, kijk, ik, ja ik verwacht het niet. Nee, ik ook niet. Het zou ook heel knap zijn als ze het moesten eigenlijk weer op de rit krijgen nadat ze eigenlijk al een heleboel ticket toch hebben, ticket toch hebben gehad. Ja. Dus, we Mark, gaan het zien uh, yeah. Mark, zullen wij jou terugbellen als de Eredivisie af is gelopen? Vind je dat ja, een goed idee? Ja, ja dat sowieso Dan uh, bellen we je dan weer Dankjewel hè, voor vandaag Yo, hey, doodoy. Doodoy. Dan gaan wij nu luisteren naar Alice Jordan met Happiness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 Kick my feet up then No, I ain't.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 Spit em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 Ja, dat was Eminem met Rihanna met Love The Way You Lie En als het goed is hebben wij Ali B aan de telefoon Ali B daar Goedemiddag Goedemiddag Goedemiddag, hoe gaat het met jou? Nou nee, ja, goed, prima, het is lekker weer Ja hè? Ja, absoluut <laughs> is Het is een beetje Nederlands weer, nee, totaal niet <laughs> oh, Nou, op, het is wel lekker toch? Ja, het is heerlijk Op volle toeren Wat een succes was dat, zeg Ali? Ja, ja, ja, ja, voornamelijk is het een succes voor mij omdat ik het uh, kan maken, dus uh -huh. om ik het doen en, uh, en daarnaast is het helemaal een succes omdat, uh, omdat mensen het uh, ja, gewoon heel positief hebben ontvangen. Maar het begon bij dat ik het gewoon heel erg leuk vond om te doen. Ja want uh, als ik persoonlijk kijk, ik was niet echt zo van rappers, behalve jou. Ja ik weet niet, je bent van kind zelf al, aan al iemand in mijn leven, om het zo maar te zeggen. Uh. Maar um, ja daarna, de, na het programma heb ik toch, kijk ik toch wel wat anders aan tegen die, tegen die rappers. Want ik vond het altijd zo'n beetje, ja, ja, wat vind je erbij? ik vond het eigenlijk een beetje raar. En nu, vind ik, nu snap ik ze. Nu snap ik de tekst ook meer. Ja, dat is ook de bedoeling. Dat je in zo'n programma ziet hoe, hoe, hoe ze een liedje maken. En dat ze veel meer gemeen hebben met een, uh, een oud-corrivé als uh, Wille Kahl, Bertie of Bos Ja. Uh, mm -hmm, yeah. Allemaal inspirerende mensen. En uh, waarschijnlijk zou het ook veel meer gemeen hebben met jou. Dus uh, Ja. Maar, bijvoorbeeld met hen die Vrienden vond ik een hele leuke uitzending. Ja, ja met de zin, hè. Dat, ja, dat was echt... Dat was zeg maar... Dus zag je jullie ook op te, opkijken tegen hen, die vrienden? Ja, Gewoon terecht. Echt heel, heel normaal was dat? Nee, ja. terecht ook opkijken naar hen, die vrienden. Maar um, komt er een vervolg? Ja, absoluut. Komt in het tweede seizoen. Maar met dezelfde rappers of met andere? ook oh, met nieuwe? Nee, ja, andere rappers andere, uh, okay. en andere Corrie Oké. En... Kun je al een, be een naam bekendmaken? Misschien Corden of uh, zo iemand? Of, uh? Nee, nee. Het zijn... Uh, hout dus Gordon is nog te, te veel in de picture om uh, mm -hmm. te zien. Uh, de rappers waarvan ik zeker weet het, zijn uh, Nina en Dio. Mm -hmm. Dio is wel heel bekend. Die, die hebben we dus al uh, gedraaid. Oké. Okay. Oh, dus jullie zijn nu al aan het draaien voor nieuwe uh, afleveringen. Ja. ja. Oké, okay. dat is wel vet. Um, jij zou toch ook uh, een tijdje geleden een, uh, ja, hoe noem je dat? Een uh, Cabrest-achtig iets doen? Ja. Komt daar nog wel vervolg Ja, dat, dat, dat, dat, dat ben ik nu aan het schrijven. Ik heb, uh, in mei heb ik mijn eerste leesvoorstellingen. Mm -hmm. Dus het, het, ja, de show gaat uh, Ali B geeft antwoord. Ja. En uh, ja, dat is comedy met muziek en, uh, en mooie verhalen. Oké, okay. dat klinkt goed. Ja, dat klinkt heel goed. Ja. Wij gaan zeker dan weer. Um, ja, uh, hoe gaat het met je kind? Ik ben ook wel benieuwd naar? Ja, gaat heel goed. Die is vrolijk en gezond, hè? Dus, uh, Dat is mooi. Daar ben ik heel erg blij mee. En die komt, uh, die komt niet elk moment momenteel, dus ik uh, kan het niet lang maken. Dan <laughs> mag ik hem met de zien en dan moet ik weer verder werken. Is goed. Nou, heel erg bedankt voor dit uh, interview. Nou, graag gedaan. En dan hoop je nog een keer te spreken. En, uh, zeker, dat gaat lukken. Ik zie jullie wel bij het theatershow. Is goed. Oké, okay. okay. hoi, hoi. Bye. Ja, dat was Ali B, dames en heren. Heel even snel, al dat lachen. En nu het toch over rappers hebben, zullen we het nieuwe nummer van uh, Marco Bossato en uh, Lange Vans gaan draaien, namelijk kom op. Zet een appel op mijn hoofd. Gooi de eerste steen naar mij. Hang me aan de hoogste boom. Het zal klinken voor altijd. Druk je stempel op mijn borst, bek en veren op mijn lijf. Zet het zwaard maar op mijn keel. Je krijgt mijn ziel en niet meer lijn. Ik heb een de...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 Overwinnen. Ik geloof in dingen, mijn hoop is nooit te dupe Nauw. Ik kan niet verliezen, uberhaald. Ik heb de liefde van mijn kids en een supervrouw. Een supervrouw. Behaving? Oh, trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Hey, boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I want to play. with you give me, got me good? Now watch me. It. It's a different species. Me and D.C., let's party on the White House lawn. Tiger Woods, i'm Jesse James equals Pitbull all night long. Break up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale, mamita, tirame ese baile. Dale, mamita, tirame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Just keep on shaking your love. I won't stop breathing, won't stop breathing. Do you? Hota met This Town, Erik Iglesias featuring Pitbull met I like it En Marco Sato met lange vasen met Kom maar op En als het goed is, is uh, nu in de studio het gast Jury vercijferen. Klopt Jury, ik ken jou van school, dat is al één En twee, is uh, jij uh, race sinds kort? Ja, dat klopt Vertel, daar is over, hoe is het gegaan, de eerste race? Nou, uh, zondag 10 april uh, waren mijn eerste twee races mm -hmm. In de Volvo 360 Cup En uh, ja, het ging verrassend goed Ja, Ja, vertel Hoeveel was er mee geworden? Gekwalificeerd? Kom het maar op. Ja, kwalificatie was 14e. Aan toen lag ik halverwege de race 9e. Alleen ja. toen uh, raakte mijn benzine op, dus toen verloor ik uh, een beetje uh, pk's. Dus toen had ik één plekje verloren, en ben ik 11e geworden. Heb je ook een bijtankverbod in jouw race? Uh, nee, maar we waren het gewoon vergeten door, vergeten. De, door de stress. We vergeten de benzine, want ja. daar rijdt hij. <laughs> nou ja, er zit nog een halve tank in, dus we dachten dat is wel genoeg. Maar dan verliest hij dus pk's. Oh, een beetje, oh. beetje jammer. Ja, sorry. Maar wat verwacht je van de komende race? Dus 30 april uit mijn hoofd. Ja, Koninginnedag, ja. Dan uh, moet ik ook rijden op Zandvoort. Maar de tweede race ging uh, heel goed. Ik uh, lag achtste. En uh, dus dat, ja. Ging goed? Het ging goed, dus ik denk dat het op 30 april alleen maar beter kan. En je reist alleen maar op Zandvoort? Of ook op Assen? Uh, het is voornamelijk Zandvoort. En we gaan één keer per jaar naar Zolder in België, Assen en uh, Spa. Spa is wel vet. Ja. Met, uh, Weet die bocht die omhoog loopt? Oroesje. Oroesje. Oroesje. Dat is echt de, de gaafste bocht, de denk bocht, ik. Ja. Dat is echt de mooiste bocht ter wereld, denk ik. Ja, ze zeggen het dus. Ja, en jij gaat hem rijden. Maar dat de, zijn wel uh, die, de plannen, ja. En um, ja, de koninginnen, dan ga je auto oranje maken? Nee, nee, nee. Nee? nee? Want je hebt een eigen auto? Ja, klopt. Oké. Okay. Heb je race-decentie hoorden wij een tijdje geleden in een interview? Met dezelfde omroep. Ja, klopt. Hoe ging dat? Ja, heel wennen natuurlijk. Uh, ja, gelijk de eerste keer dat ik met die auto reed was gelijk op uh, snelheid. Mm -hmm. Dus ja, dan moet je heel erg wennen. Het was ook in de regen, dus dan is het ook weer meer glad. En moet, ja, dan moet je helemaal echt heel erg aan die auto wennen. Maar ja, na twee dagen dan ging het echt uh, steeds beter. Krijg je nou ook sneller je rijbewijs? Door dit? Ja, nou ja. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het zal ja, wel een voordeel hebben dat ik nu al kan autorijden. Ja. Dat zal misschien wat lessen schelen, maar... Maar je moet ook zelf schakelen. ja. Hoe ging dat eigenlijk de eerste keer in de race? Ja, makkelijk Ja, dat is mooi um, Wie, wie, wie helpt jou nou in deze racewereld? Want het is best wel een harde wereld Ja, nou voornamelijk ikzelf Gewoon, ik doe het meestal allemaal zelf mm -hmm. en, uh, Ja, mijn vader die helpt uh, gewoon mee Zover die helpen kan mm -hmm. Ja, voor de rest uh, Ja, we doen het eigenlijk allemaal zelf en... Is het niet gewoon durven? Je moet durven snel te rijden Durven een bocht in te gaan Ja, dat sowieso Durven iemand in te halen Ja, het is durf en hey, jij, jij kart ook heel veel, hè? Ja. Nou, kart te redelijk veel. Niet meer? Ja, omdat het, dat kost ook geld. En ja, nu heb ik die auto en dat kost iets meer geld. Dus ja. daar gaat het meeste geld aan, uh, en aan die die die auto. Die, en met die races wil je ook geld? Nee, nog niet. Met nee. deze klasse. Oké. Het is voor de lol dit. Ja, nou, gewoon... Ik doe het vooral om ervaring op te doen. En om uh, gewoon lekker te rijden. Wat, maar, wat, wat is je doel? Ja. ja, wat is mijn doel? Ja. het is een hele dure sport, dus... Ik kan wel gaan dromen, maar. Ja, ik, ik, ik, ja, mijn doel is. Nou, geen Formule 1, want dat vind ik niks. Maar. Nee? Uh, iets in Tourwagen Races uh, DTM? Ja, zoiets. Of uh, WTCC. Oh, ja, dat is ook wel ook met. Maar ik zag ook uh, foto's van jou met Jan Lammers of zo? Ja, klopt. Die uh, reed ook mee uh, zondag, afgelopen zondag, een uh, gastrace. Ook in de Volvo Cup. Dus dat was wel heb je ook geholpen met uh, tactiek en alles? Ja, ik heb er een kwalificatietijd achter gereden om een beetje van hem te leren. En, uh, ging gelijk veel beter. was gelijk drie seconden sneller dan de sessie ervoor. Dus. Misschien ben je wel de nieuwe Jan Lammers. Nou, dat zou wel mooi zijn, ja. Wil je hem graag? Ik niet. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, in liggen. Nee? Nee, voetballen uh... Voetballer. Maar op een gaspandaal drukken is toch heel makkelijk? En dan sturen? Ja, maar schakelen Vo erbij in. Ja, dus voor mij is het niet zo makkelijk als je denkt. Hè? Nou ja, het rijden is op zich wel makkelijk alleen, wat er allemaal bij komt, kijken en geconcentreerd blijven, maar je bent nee. toch... Ja. Want hoe, lang, hoe lang duren die races? Uh, twee keer twaalf rondjes, maar dus, dus zeg maar een half uur. Okay. Maar je moet dan wel zeg maar, geconcentreerd blijven, maar ja. je moet ook vooruit denken van oké okay, waar ga ik inhalen, maar je moet ook als er eentje achter zit weer nadenken van waar kan hij je gaan inhalen. Dus, ja, opletten? Ja, opletten ja. en geconcentreerd blijven. En met warm weer is het helemaal leuk natuurlijk. Nou, vrijgeluk. Hoe <laughs> warm was het in je auto? Dat is wel leuk. Nou, ik had natuurlijk al die brandwerende kleren aan mm -hmm. die, uh, en zo'n helm op. Mm -hmm. En ik denk dat het gauw 35, 40 graden was in die auto. Jeetje. En dan een half uur geconcentreerd blijven, is dan best Lastig. pittig. Jij hoeft ze niet meer naar de sauna daarna Oh nee, ik niet Je bent al uitgestand Ja, lekker Mogen wij jou dan bedanken voor dit interview? Ja, is goed gaan we nu luisteren naar de Far East Movement met OMG East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 So damn fine, fine, fine, fine, move them hips from side to side, side. oh my God, you're so damn cute, cute, make me give up all my loot, let's go, you ain't a dollar, use a silver dollar, it'd be a crowd, if I didn't, naam ah, Oké, okay. ja de Swedish House Mafia met One Before the for, His Movement met If I Was You, OMG. m g, o -M -G. Yeah. En daarvoor de Doton, ik vind het een rare naam Doton, met This Town, en we gaan nu luisteren, voordat we zo de tweede uur ingaan, met de file informatie, als het er is, hopen we wel, uh, met de hometown glory van Adel, heerlijk nummertje. <middels>